Stravinsky. Vanaf 8 februari in het Muziektheater Amsterdam. Geneeskundeboek.nl. Specialist in medische vakliteratuur. Dit is Radio 1. 2 uur. Het NOS Journaal. Onno Duivenede De Wit. De Egyptische oppositieleider El Baradei heeft president Mubarak opgeroepen uiterlijk vrijdag op te stappen. De oud voorman van het Internationaal Atoomenergieagentschap zegt dat de oppositie pas bereid is tot een dialoog als Mubarak weg is. In Cairo, en de tweede stad van het land Alexandrië, wordt massaal geprotesteerd. Op het Tahrirplein in het centrum van Cairo zijn honderdduizenden betogers op de been. Het protest verloopt vreedzaam en het leger houdt zich afzijdig. Ook de Turkse premier Erdogan heeft van zich laten horen. Erdogan riep Mubarak op gehoor te geven aan de hervormingseisen van de bevolking. Hij zei ook dat problemen kunnen worden opgelost met verkiezingen. Van Mubarak is vandaag nog niets vernomen. Jack de Prikker, de man die in Lelystad zonder enige aanleiding vier mensen neerstak, moet behandeld worden. Volgens het OM is de 26-jarige verdachte volledig ontoerekeningsvatbaar. Dat betekent dat je hem strafrechtelijk geen verwijt kan maken. Wel is er voor gekozen om de maatschappij tegen hem te beschermen. En Daarom heeft de officier wel geëist... dat de maatregel TBS met dwangverpleging moet worden opgelegd. Tijdens de rechtszaak gaf de verdachte alles toe... en zei hij dat stemmen in zijn hoofd hem vertelden dat hij moest steken. Tussen december 2008 en maart 2009 veroorzaakte hij grote onrust in Lelystad... Een van zijn slachtoffers overleed, de drie anderen raakten ernstig gewond. De mededingingsautoriteit NMA heeft vandaag een inval gedaan bij D-Reizen, de grootste keten van reisbureaus in Nederland. De inval maakt deel uit van het onderzoek naar prijsafspraken in de reisbranche dat vorige week is ingezet. Toen bezochten inspecteurs kantoren van OAT, Thomas Cook en TUI Nederland, waaronder meer Arken en Holland International ondervallen. Volgens onbevestigde bronnen hebben ook tour-operator Corendon en reisagentenorganisatie ITAK bezoek van de NMA gekregen. Het Rijksmuseum en het Van Gogh Museum zijn nu ook virtueel te bezoeken. Google heeft de zalen van 17 belangrijke musea gefotografeerd en online gezet. Op de site googleartproject.com zijn meer dan duizend kunstwerken te zien... Bezoekers van de site kunnen virtueel door museumzalen lopen, inzoomen op kunstwerken en achtergrondinformatie opvragen. Het doel van het project is om musea wereldwijd toegankelijk te maken voor een zo breed mogelijk publiek. Andere musea op de site zijn onder meer het Metropolitan Museum in New York, de National Gallery in Londen en het Paleis van Versailles. Het KNMI waarschuwt voor ijzel aan het eind van de middag en in de avond. Vooral in het noordoosten, oosten en zuidoosten van het land kan het door ijzel en bevriezing van natte gedeelte verraderlijk glad worden. In het westen wordt het niet glad, omdat het daar boven nul blijft. Dan het weer vanuit het noordwesten: wat lichte neerslag en maximaal tussen 1 en 4 graden. Vanavond ook landinwaarts regen, met in het zuidoosten dus kans op ijzel.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 EO, dit is de dag. Thijs van den Brink en Elsbert Groeteke. Goedemiddag, leuk dat u luistert naar Dit is de Dag. We gaan eerst naar een geluid luisteren dat de chaotische situatie in Egypte illustreert. Over de onderrust daar. Gaan we vanmiddag onder andere praten met buitenland commentator Jan van Bentem van het Nederlands Dagblad. Jan, goedemiddag. goedemiddag. Dit waren niet beelden van vandaag dat of geluiden van vandaag dat de mensen niet denken dat er nu geschoten wordt. Maar wat verwacht jij voor vandaag? Een enorme demonstratie. Er de, de, is toe opgeroepen door die 6 april-beweging... van kom met minstens een miljoen, de Million Man March naar Cairo. Nou, er zijn er al enkele honderdduizenden hoor je, van de verslaggevers ter plaatse. Eh, het, het Egyptische mensen zijn echt vast besloten... om niet naar huis te gaan voordat Mubarak eh, nou ja, naar huis is gegaan... maar dan liefst in het buitenland. Maar tot ook een hele lange demonstratie dus vermoedelijk. Eh, dit kan dagen volhouden. Ze hebben het er nu al over dat ze tot en met vrijdag door willen gaan. Zo massaal mogelijk. Met een benzineprijs die opnieuw recordhoogtes haalt... is de discussie over brandstofprijzen actueler dan ooit. Morgen debatteert de Tweede Kamer erover. En vanmiddag gaan VVD-parlementariër Afke Schaart... en PvdA-Kamerlid Sharon Dijksma in onze talkshow... alvast met elkaar in debat. Goedemiddag, mevrouw Schaart. Goedemiddag. Hoeveel heeft u betaald bij uw laatste tankbeurt voor een liter benzine? Ik heb, uh, nou dat is alweer een tijdje geleden dat ik dat uh, heb gedaan, een week geleden. En toen heb ik uh, 80 euro in uh, totaal betaald. Voor een volle tank, ja. ja. Mevrouw Dijksma? Ik tank gas. U tankt gas, ja. dus toen bent u voordeliger oh. uit. Nou, dat is de laatste jaren ook flink duurder geworden, kan ik u vertellen. Okay. nou over die prijzen en hoe zichtbaar die zijn, daar gaan we het straks over hebben. Vanavond gaat een musical in première over de watersnoodramp in 1953, vandaag precies 58 jaar geleden. Een van de hoofdrolspelers is te gast vanmiddag, namelijk Filip Boluit. Goedemiddag, meneer Boluit. Goedemiddag. Welke rol vertrok u? Van de burgemeester van uh, Zeels dorpje in 1953. En is dat een belangrijke rol in de musical? Uh, ja, ja, zeker. Ja. Hij is uh, verantwoordelijk voor uh, ja, het rijden en zeilen van het dorp. En uh, aan de vooravond van de ramp wordt een nieuw gemeentehuis geopend. En er is uh, alle aandacht voor in plaats voor de ramp die het recht aan te komen. En onze wekelijkse rubriek De Tijdmachine. Deze keer in Storkus Fik Meijer. Fik, goedemiddag. Waar ga jij het over hebben vanmiddag? Ik ga het vanmiddag hebben over pacifisme. En dat doe ik ook naar aanleiding van de steun van de GroenLinks-fractie... aan de vredesmissie in Koendoes. En ik duik dus even in de geschiedenis om te kijken... of GroenLinks de principes nou verlogend of uh, juist uh, voortzet. En ik duik ook een beetje in op het woord pacifisme. Wat dat nou meteen betekent... En in hoeverre dat gebruikt en misbruikt wordt. Dichter bij de dag is vandaag Daniel D. Na zijn poëtische samenvatting van deze talkshow gaan we tegen drie uur luisteren. en mee kan via Twitter. Gebruik dan in uw tweet de hashtag DIDD. En heeft u een vraag of opmerking, die kunt u het beste achterlaten op onze website. Dit is de Ja, honderdduizenden Egyptenaren staan inmiddels op het Tariëplein... in het centrum van Cairo. En correspondent Sander van Hoorn van de NOS staat op een balkon van zijn hotel en overziet het allen. Eh, Sander, goedemiddag. Goedemiddag. Past er nog iemand op dat plein erbij? Nou, inmiddels wordt het wel heel moeilijk hoor. Ze kunnen er misschien nog wat insteken. Maar de, de rijen die worden steeds langer op het plein op te komen. De bruggen over de Nijl die raken steeds voller. Je uh, ziet ook wel wat mensen weglopen terwijl er een helikopter van het uh, leger overvliegt. Je ziet ook wel wat mensen weglopen. Mensen lopen in en uit, maar het wordt nog steeds drukker. Ja. En wat doen de demonstranten? Zijn ze aan het skanderen? Zijn ze met elkaar aan het praten? Wat, wat gebeurt er op dat plein? Alles wat je op een gemiddelde vrije dag uh, zou zien, uh, er wordt inderdaad gepiknikd. Mensen nemen van alles mee, want de winkels eromheen die zijn uh, gesloten al dagenlang. Uh, er wordt op het moment dat de tijd is voor het gebed. Ik was er rond het middaggebed en dan zie je dat er uh, groepjes van voornamelijk mannen uh, gaan zitten bidden. Lang niet iedereen trouwens, hè, want het is een uh, gelegenheidscoalitie van alle oppositiepartijen. Daar zitten de moslimbroeders bij, maar het betekent ook lang weer niet dat elke man aangesloten is. Dus je ziet seculieren, je ziet christenen, alles loopt er rond. Uh, soms wordt er ook geschandeerd. Ik ga ervan uit dat er ook gesproken wordt door oppositieleiders. Maar als je daar staat, en dat geldt ook voor de demonstranten... je weet echt niet wat er 100 meter verderop gebeurt. Nee, want, want het er... is niet dat er een soort centrale geluidsinstallatie is. Nee, want dat verwacht je eigenlijk wel bij demonstraties. Een soort centraal uh, podium waar vandaan de menigte wordt toegesproken. Maar daar is dus geen sprake van. Nee, maar je moet je voorstellen, die oppositie die is natuurlijk al 30 jaar onderdrukt geweest. Vandaar dat er ook niet één centraal figuur is die een soort... Logische leider is. Ja, nu is het al Faradijn naar voren geschoven, maar dat is ook, ja, niet een niet sterke bot. En eh, het is dus ook heel moeilijk geweest om eh, het allemaal te organiseren. De straten die zijn afgesloten, niet voor mensen, maar in elk geval voor auto's. Dus ja, hoe ga je al die apparatuur die nodig is voor een grote geluidsinstallatie en een podium, hoe ga je die daar naartoe krijgen als de regering niet mee bent? Nee. Zijn er nog plannen om vanaf dat plein ook nog op te trekken naar het presidentiële paleis van Mubarak? Die plannen die zijn er wel, maar ik ben benieuwd of dat gaat gebeuren. Ik denk dat ze daar in elk geval tot het einde van de middag uh, mee wachten. Uh, want dan is het aantal demonstranten het grootst. En Tot het einde van de middag, ik zeg het nu, uh, dat, maar het einde van de middag is voor de regering al aangebroken. Dus je moet je voorstellen dat, kijk op mijn horloge, tien minuten geleden officieel de avondklok uh, is ingegaan. Die geldt nog altijd. Dus al die mensen die nu op het plein zijn en die eventueel zouden gaan marcheren door de stad, die mogen dat officieel helemaal niet. Nou ja... Er is niemand die zich daar wat van aantrekt. Iedereen die bouwt er vandaag een feestje van. Het feestje van de dag dat Mubarak dan misschien niet weggaat. Maar het feestje wel van de dag dat iedereen in Egypte laat zien... dat dat uiteindelijk is wat ze willen. En dat iedereen ervan uitgaat dat het uiteindelijk ook gaat gebeuren. Dankjewel, Zander van Hoorn vanuit Cairo. En op het moment dat er nieuws is vanuit Cairo, dan komen we bij je terug. Ja, Jan van Benten, commentator van het Nederlands Dagblad. De dag dat uh, Mubarak dan misschien niet weggaat. Is dat toch een beetje de sfeer? Hij zal vandaag niet wijken? Nou, Heel veel demonstranten verwachten inderdaad dat hij blijft vasthouden aan de macht zolang hij kan. Um, nou, El Baradij, uh, Sander die noemde hem al, die is aangewezen als zeg maar, de onderhandelaar namens wat ze dan noemen de nationale coalitie van de oppositie. Maar is er vandaag niet bij op het plein, uh, El Baradij? Nee, hij heeft er wel uh, uh, interviews gegeven en hij zegt uh, wij willen eigenlijk dat vrijdag de dag van vertrek wordt. Dus een, een soort doorgaand, de hele week doorgaan tot vrijdag... dan heb je weer de, he, de middag gebeden. Maar wat zit erachter? Waarom niet vandaag? Uh, men verwacht niet uh, dat, dat hij zo snel zal opgeven. En men wil geen geweld. Dus wil je Mubarak echt vandaag weg hebben... dan zul je moeten dwingen met geweld. Wil je dat er geen geweld gebeurt... dan zal hij een paar dagen moeten aanhouden. Deze man is bijna is 36 jaar zitten in het centrum van de macht. Inclusief zijn periode als vicepresident bij uh, voormalig pre uh, president Sadat... voordat hij werd vermoord. Hij is bijna 30 jaar uh, nu president. Die gaat niet in drie dagen aftreden. Nee, maar er zijn al dagen demonstraties. Dus hij zou langzamerhand zou die toch maar kunnen begrijpen. Maar dit is niet de eerste keer. Uh, ik bedoel, in Egypte is vaker gedemonstreerd. In 2004, 2005 heb je grote demonstraties gehad. Toen is er ook slag geleverd in de straten van Cairo. Niet in deze schaal. Ik lees nu op Al Jazeera dat er inderdaad nu waarschijnlijk... 1 miljoen mensen in... Uh, op en rond dat Tahirplein zijn. Je kunt daar dus nauwelijks meer bewegen. Het is stamp en stamvol. Uh, niet op deze schaal, maar hij heeft eerder het uitgezongen. En uh, er is ook wel in Egypte zelf gezegd van... hij wil een soort uitputtingslag. He, na een week zijn de mensen misschien door alle voorraden heen. Kan er geen water meer naar het plein worden gebracht? Kun je daar geen uren meer blijven staan? Moet je naar huis? Noem al die dingen maar op. Er is geen eten meer. De treinen zijn stilgelegd. Nee, want is gewoon daar tot vrijdag blijven staan zal niet gaan. Nou, jij, jij hebt toch ook eten en drinken nodig? Ja, zeker. Ja. Nou, krijgen dat daar maar eens voor een miljoen mensen. En dat schiet niet op? Dat, dat gaat niet erg snel. Nee, uh, maar is dat de tactiek, denk je? De die ze uit, bij wijze van spreken? Ja, uh, bel Mubarak zou ik zeggen. Ja, daar hebben we jou voor uitgenodigd. <laughs> dat proberen we steeds, maar hij neemt niet op. Nee, hij, uh, Maar dat, daar lijkt het wel op. Hij heeft eerder van dat soort dingen gedaan. Een beetje toegeven, een beetje terughalen en, en uiteindelijk terugduwen. Maar het is nu te massaal. Ja, en en het... dat niet alleen. Heel belangrijk. Het leger heeft gisteravond gezegd. Wij erkennen de legitieme eisen van de burgers. Wat betekent dat? Dat ze... Mubarak hebben laten vallen in principe. Ja? ja, ze willen geen geweld gebruiken. Maar als jij zegt, wij erkennen de eisen van de burgers. De eisen zijn democratisering, de regering weg. Inclu Mubarak inclusief vicepremier-president eh, Sulaiman opkrassen. Dat is de duidelijke, hè, wat, je, wat je overal hoort. Maar nou, de... Mubarak wilde ook een dialoog, zei hij gisteren. Ja, heel fijn. Is hij een beetje te laat mee? Pak een beetje een jaar of vijf te laat. Ja, ja. Nee, ik snap wat je zegt, maar de, de, de, jij zegt het leger is echt om Het is niet zo dat die de milde, de milde kant van Mubarak tonen. Op ja, het leger heeft eerder al gezegd... wij zijn niet van plan om geweld te gebruiken tegen echt vreedzame demonstranten. Nu is dus gisteravond gezegd... wij vinden daarnaast ook dat de eisen van de demonstranten... van de eerzame burgers, zoals het heette... dat die legitiem zijn, dat die wettig zijn. In tegenstelling tot de politie, hè? Ja, maar dat is altijd het middel van onderdrukking geweest. Samen deels met veiligheidsdiensten... De er is net gisteren een rapport verschenen van de Human Rights Watch. Dat spreekt uit uitbundige martelingen door zowel politie als veiligheidsdiensten in Egypte. 96 gevallen hebben ze onderzocht. Nou, dat is van één grote schrijnendheid. Mocht dat nog verder bekend worden weer op de straat in Egypte. Maar ze zijn nu met andere dingen bezig. Dan is dat... En de mensen weten het. De politie en de veiligheidsdiensten zijn de onderdrukkende factor geweest al die jaren lang. Maar is de politie er nu bij op dat plein? Nauwelijks. Of, of niet eigenlijk. De en is, en nou is dat deel deel een keus niet. van henzelf om daar niet te zijn? Uh, met zoveel mensen tegenover hier, dan, moet je, dan kun je twee dingen doen. Of je gaat over tot absoluut on, niets-ontziend geweld. Nou, daar deinsden ze zelfs zo terug, denk ik. En ook, ook de leiding denkt over terug. En waarschijnlijk zelfs Mubarak. En uiteindelijk heeft hij maar één keuze over: of hij gaat massaal geweld gebruiken, of op den duur, over enige dagen, moet hij weg. Dat zijn de twee mogelijkheden. Dat zeg zijn zo'n beetje de maar twee kan, mogelijkheden. Kan hij kan nog geweld gebruiken als het leger zegt dat de eisen gerechtvaardigd zijn. Ja, nou kijk, die veiligheidstroepen en de politie samen is natuurlijk vrij veel. Je hebt hij heeft het voorbeeld van Ahmadinejad in Iran vorig jaar. Daar had je ook een massale volksopstand. De groene, de groene beweging die eiste dat de verkiezingen die zo fraudeleus als maar wat waren volgens hen... dat die ongeldig zouden worden verklaard. En dat, dat president Ahmadinejad dan wel zou opstappen, dan wel nieuwe verkiezingen zouden komen. Dat is wel degelijk onderdrukt. Maar daar is... Er zijn al, al, al naar schatting 600 mensen van de oppositie uh, geëxecuteerd, zeggen sommige bronnen, in ieder geval velen. Uh, daar is dus massaal geweld gebruikt. Nou, ja. die keus, als Mubarak hem al zo willen maken, wil het leger hem niet meer maken. Dat ja. is wel duidelijk. Afgeschaard is Sharon Dijks, maar jullie zitten in Den Haag, ik geloof dat het nu het vraaguur is. Zitten jullie naar het vraaguur te kijken of kijken jullie vooral naar Egypte ook? Nou, ik denk dat we um, uh, op dit moment vooral in de studio zitten. Ja. Maar Egypte laat ons niet los, tenminste mij niet. Ik vind uh, het heel bijzonder wat er gebeurt. Ik kijk er met een mengsel van bewondering, maar ook bezorgdheid naar. Bewondering omdat het erop begint te lijken dat er een soort Arabische lente komt... waarbij toch meerdere landen zich nu gaan ontdoen van een dictatuur. Bezorgdheid vanwege het geweld. Ik hoop echt van harte dat uh, het verdwijnen van dit regime uiteindelijk toch uh, geweld loopt. Zal zijn. Ja, mevrouw Schaart? Ja, ik kijk er ook met, met grote belangstelling naar. Wat mij eigenlijk zo opvalt: dat je zo weinig vrouwen op, op straat ja, ziet. He? En, uh, ja, maar wij zijn wel voor, uh, voor democratiseringsprocessen, maar we hopen wel dat, uh, dat ze wel democratisch uh, gaan kiezen voor een democratisch regime en niet democratisch kiezen voor een niet democratisch regime. Dat zouden wij heel jammer vinden. En heeft u nou als parlementariër in Nederland het gevoel dat u enige invloed kunt uitoefenen op wat er gebeurt, of ben je dan ook net als wij als gewone burgers maar overgeleverd aan, aan wat daar gebeurt? Nou, ik denk dat je uiteindelijk toch um, heel weinig kan doen... behalve uh, via de Nederlandse regering natuurlijk ook in EU-verband... steun uitspreken voor de democratische ontwikkeling daar. Druk uitoefenen op het regime van Mubarak... hoewel hij uiteraard gevoeliger zal zijn... voor datgene wat er aan geluiden vanuit Obama komt. Ja, ja, zo bescheiden bent u nou ook wel weer. Dat lijkt mij verstandig. Ja. Ja. Jan, even naar die relatie met Amerika. Mm -hmm. um, steunt Amerika Mubarak nog? Nee, eigenlijk niet meer. Als, uh, zowel uh, minister van buitenlandse Zaken Clinton... als ook het ministerie van Defensie heeft gezegd... dat er een, een regering van overgang moet komen. En dat betekent dat het huidige regime dus weg moet. Uh, vanmorgen is... Uh, de gisteravond voor ons uh, vroeg in de morgen... heeft het Witte Huis ook gezegd... De, de woordvoerder van... Um, wat Mubarak nu doet... allerlei benoemingen van een nieuwe regering... Het is geen tijd meer voor benoemingen, het, het is tijd voor actie. Je mm. moet echt veranderen. Maar ze hebben zich uh, nog niet, jij aanzelde nee. ook toen ik het vroeg, ze hebben er nog niet, nee. zijn er nog niet vol in gegaan. Nee, ze zijn er niet vol in gegaan en dat, uh, ja, dat wordt hen ook zeer sterk verweten. Er zijn ook, uh, in Amerika in, uh, zelf? Zowel in Amerika zelf, uh, bijvoorbeeld door mensen die dachten dat de democratie zou opbloeien, uh, ook in het buitenland, toen Obama aan de macht kwam. Uh, want Bush had uh, wat wat uh, velen betreft geen goede naam op dat terrein. Die zijn zwaar teleurgesteld omdat juist programma's... waarmee democratische bewegingen in landen als Egypte werden ondersteund... door Obama sterk op is bezuinigd. Wat voor programma's zijn dat? Dat zijn programma's van het ministerie van Buitenlandse Zaken... die allerlei... Uh, uh, jeugdbewegingen, politieke bewegingen en dergelijke steunt. En daar had Bush in 2008 in totaal... Het zijn verschillende programma's sociale en politieke... Ja, ja. 82 miljoen dollar voor klaar. En uh, president Obama heeft het teruggebracht tot, als ik het goed uit mijn hoofd zeg, 27 miljoen. Ja, hij He, moest dus bezuinigen. Hij, hij moest bezuinigen, maar ook um, wilde hij de relatie met de regering Mubarak verbeteren. Hmm. Die was nogal beschadigd door de vrij harde opmerkingen van met name Bush. Die heeft Mubarak openlijk opgeroepen tot democratisering in een toespraak. En vond dat vond niet in, leuk. Dat komt in Arabische landen toch over als een tamelijke klap in je gezicht. Um, en uh, het schijnt uh, dat met name minister Clinton ook is geadviseerd door de ambassadeur in Egypte van... Doe het nu eerst maar even wat rustiger nee. aan. Geef een open hand. En noem ook vooral de naam van hè, een van de belangrijkste oppositieleiders... Amain Noor, die veroordeeld is tot gevangenisstraf. Noem die naam maar even voorlopig niet meer. Ja, dus een vriendelijke houding Vriendelijk, om te kijken ja. of ze in beweging zouden krijgen, komen. Ja, dat op die manier. heeft dus niet geholpen. Jij schreef vanmorgen ook in de krant dat de, de legertop... tot vorig weekend of tot vrijdag tot geloof ik... tot vrijdagavond in Amerika zat. In het Pentagon. Ja. De Egyptische legertop zat in het Pentagon. Ja, wat deden die daar? Ja, hebben. Samir Inan. Er is jaarlijks overleg tussen de Amerikaanse en de, en de uh, Egyptische strijdkrachten. dus is ook een gemeenschappelijk voorzitterschap. In Nam was een van de twee voorzitters. Uh, dus de Egyptische bevelhebber. Uh, Amerikaanse en Egyptische leger, dat, dat werkt nauw samen. Al jaren, dat weten we. Maar wat niet zo bekend is, is dat wanneer je officieren naar de VS stuurt... om daar getraind te worden, wat Egypte heeft gedaan... wat Tunesië bijvoorbeeld ook heel erg veel heeft gedaan. Getraind is dat militaire training? Dat is militair, maar er zit ook een civil-military relations... Uh, programma bij. En dat duurt enige weken. En dat is vrij uitgebreid. En daarin worden die officieren verteld hoe belangrijk het is... dat de democratische ruimte in de samenleving komt. Ja, ja. En dat de politiek, met name de democratie... primaat moet hebben over de militairen. En dat dat ook op den duur voor het leger zelf goed is. Omdat, ja. hè, en dat het als verdediger van het volk wordt gezien... in plaats van onderdrukken. En juist die boodschap kreeg het leger toen die mensen daar al... op het Tahirplein stonden? Die boodschap is er nog eens goed op het hart gebonden... Uh, voor ze weggingen. En er zijn... Uh, ik, ik heb het vanmorgen nog even nagezocht. Uh, ik kon even zo de cijfers even vinden over 2004-2005. Dan praat je toch over iets van 3900 officieren per jaar uit diverse landen, niet alleen Egypte, maar uit diverse landen... die gewoon training krijgen. En dat is met goedkeuring van het regime? Dat is... Uh, Neem ik aan, dit levert ja, toch mag het, niet weg van Mubarak. Je krijgt training. En uh, daar wordt naar het regime toe, uh, denk ik, niet al te gek veel aandacht aan besteed. Vooral schietlessen. <laughs> uh, het staat ook uh, keurig verborgen in, uh, in de, uh, grote uh, overzichten... die je dan krijgt van zo'n training. Hè? Van wat je dan krijgt, leiderschapstraining heet het dan. Ja. Uh, leadership training. Ja, dat, dat ziet er mooi uit. Maar leadership betekent dus ook dat je... Um, naar de samenleving toe meer openheid moet doen. Het is opgezet na 2001... Na de aanslagen van 2001, omdat toen uh, de Amerikaanse beleidsmakers, zowel van, uh, laten we zeggen, meer democratische uh, denktanks als de Republikeinen, constateerden dat het gebrek aan democratie en openheid in de Arabische wereld op de lange termijn zeer bedreigend was nou ja, voor de veiligheid. Dus eigen belang, om er wat Het is doen. goed begrepen, eigen nou ja. belang. Ja, Laatste ook. vraag voor dit moment. Stel dat Obama nu toch zegt het moet afgelopen zijn met Mubarak, verwacht je dat dat gewicht in schaal legt ja, bij zeker. Himself, ja, zeker. Als hij dat zou doen is gebeurd. Uh, nou, al het bij Mubarak de absolute doorslag geeft, is nog vraag 2. Maar het zal de demonstranten op het plein enorm ondersteunen. En het zal ook de militairen nog veel duidelijker doen. Vergeet niet, op dit moment is er een Amerikaanse gezant in Cairo om te praten met het regime. Uh, daarmee passeren ze de eigen ambassadeur. En kennelijk heeft hij een wat hardere boodschap meegekregen dat tot nu toe naar buiten toe bekend is geraakt. Oké. Okay. Goed, we houden ontwikkelingen in uh, Cairo en in de rest van Egypte in de gaten. Als er wat valt te melden, dan hoort u dat uiteraard hier op deze zender. We gaan het hebben over benzineprijzen, ook belangrijk. Morgen debatteert de Kamer over benzine. En vandaag hebben we alvast een voorproefje daarop met Afke Schaart van de VVD... Sharon Dijksma van de Partij van de Arbeid, u hoorde ze beiden al. Uh, even vooraf bij de, uh, mevrouw Dijksma, hoeveel kilometer rijdt u per jaar... Poeh, dat durf ik niet te zeggen. Ik denk dat dat wel uh, nou, 10.000 sowieso ja. is. Maar ik reis ook veel met de trein, dus ik wissel dat af. En mevrouw Schaart? Ja, Ik denk vergelijkbaar. Hiervoor zat ik in het bedrijfsleven. En toen maakte ik wel veel meer kilometers dan ah, okay. nu. Beide bent u dus nog wel eens op de weg te vinden. Ja, mevrouw Dijksma, morgen wordt er gepraat in de Kamer. Het gaat uh, over de benzineprijzen, ook over transparantie. U pleit voor meer transparantie. En een van de voorstellen die u heeft gedaan... is om palen langs de weg te zetten met de benzineprijzen erop. Wat komt daar op te staan? Nou, De prijs van de eerstvolgende benzine uh, stations... dat is overigens een voorstel dat al wat langer geleden in de Kamer gedaan is. Onder andere de VVD'er Hofstra heeft... Daar ook een rol in uh, gespeeld. En de Kamer heeft destijds gevraagd aan uh, de voorganger van minister Verhagen. Zorg nou dat de consument die op de weg zit, ook kan kiezen welke uh, benzinestation hij ja, of zijn Want dan zie je als je daar langs ja. rijdt, zie je een bord waar een aantal stations op staan, die de, de, de komende stations zijn. Exact. Dat. En dan kan je eventueel ook de prijzen vergelijken. En misschien nog net even 20 kilometer doorrijden, als dat zo uitkomt. Ja, als je genoeg benzine, denkt. denk ik. Dat is wel is dat, belangrijk. Ja. Ja. Is, dat, is dat een goed idee? Van, dat, uh, het komt oorspronkelijk uit de motie van van meneer Hofstra van de VVD om zo'n prijsvergelijking mogelijk te maken op de weg. Ja, het klinkt sympathiek, maar wij vinden het een slecht idee. Want het is namelijk ontzettend duur. Het kost 70 miljoen euro om die paal oh. alleen maar neer te zetten. En dan hebben we nog niet eens over het onderhoud uh, daarvan. En uh, in dit voorstel zou de overheid dit ook moeten uh, handhaven. En, uh, en die prijs dan moeten verzamelen. Nou, wij vinden echt dat de overheid niet hier gaat. En daarnaast is het ook zo, als je bij de Albert Heijn komt... hangt er ook geen briefje aan de deur... met hoeveel een broodje wit uh, bij de digros uh, kost. bij de c ja, ja. Maar ja, maar dat is ook onvergelijkbaar om twee, twee redenen. redenen. Want... Kijk, de Albert Heijn die doet echter alles aan om haar... Uh, klanten te laten weten wat de prijs is. He, dan word je bijna tot vervelend stoel mee geconfronteerd. En uh, je kunt het wat dat betreft beter vergelijken... met bijvoorbeeld de energieprijzen. Uh, We willen toch ook dat onze consumenten, de burgers in het land... gewoon eerlijk kunnen afwegen bij welke energieleverancier... ze het goedkoopst af zijn. Ja. En ja, wat betreft de kosten, het andere punt van mevrouw Schaart... Ja, daarvan zou ik zeggen, laat je nou niet te veel door die benzineboeren... om het maar zo even te zeggen, in de luren leggen. Zij zullen uiteraard... Heel heel veel uh, um, ja, zaken opwerpen waarom dit niet kan. Maar ook de ANWB, uh, toch een vriend van de VVD, zou ik denken, uh, is erg voor dat voorstel ja. van transparantie, omdat het gewoon goed voor de automobilisten. is. Oké, okay, mevrouw Schaart, de transparantie gaat dan boven de kosten, zegt uh, mevrouw Dijkstra. En bovendien laat u zich in de luren leggen door de benzineboren. Ik citeer maar even, hoor. Maar... Het ja, is nee, Dijksma, even... Oh, sorry, pardon. Maar dat is uh, natuurlijk niet waar. Nee, het is een onafhankelijk onderzoek van de overheid die die kost heeft berekend al een paar jaar geleden. En dat, die kwam uit op 70 miljoen euro. En dat vind ik Ongelooflijk veel geld. En daarnaast in de praktijk lijkt het mij ook niet werkzaam. Want dan ga je dus aan alle pomphouders en bezienstations in Nederland vragen om op een centrale database die ergens door de overheid moet worden onderhouden... om daar per dag de prijzen af te gaan uh, leveren. Ja, in dit... Frankrijk wordt dit, uh, wordt dit wel gedaan als enige land uh, in Europa. dat heeft ook geen enkel effect uh, gehad. En uh, daar wordt ook gezegd dat uh, de prijzen die daar uh, beschikbaar staan... dat weten alle Fransen, dat die ook helemaal niet kloppen. Dus het is, het is gewoon een, niet een geslaagd project. Ure, het is zo dat, dat een paar jaar geleden mijn eigen collega Hofstra... Uh, dit, uh, dit ook heeft voorgesteld. Maar dat is, uh, dat is inmiddels zes jaar geleden. En inmiddels is het ook zo... dat Via internet, via navigatiesystemen. Dat er allerlei mogelijkheden zijn om die prijs te vergelijken. Je hebt websites, je kan dat via je navigatiesysteem doen. Dus uh, ja, ja, het is dus afhankelijk. Nou. Even een reactie ja. hier van Vic Meijer. Ja, ik wil daar mevrouw Dijksma vragen. Uh, voor 70 miljoen, hoeveel palen. Stelt u dan voor in het land? Stel dat ik rijd van ja. Leiden naar Utrecht? Nou, ik moet u eerlijk zeggen dat dat bedrag mij ook bevreemdt, Want wij zouden willen beginnen vooral op de Rijkswegen. En dus niet meteen door het hele land. Ik denk dat als je op de grote ja, Rijkswegen... kilometer? Um, ik denk dat dat uh, afhankelijk is van de hoeveelheid benzinestations op die wegen. Want dat is natuurlijk wel iets waar je rekening mee moet houden. Maar op u moment bent tegelijkertijd er op de, de partij van de milieu. Dan wilt u toch ook fraaien? Ik denk dat deze palen erg landschapontzierend zijn. Nou, en daarnaast dat, is dat Nederland. Dat vind ik persoonlijk, als ik daarop mag reageren... een nogal gezocht argument. Daarnaast is het ook zo dat het mij er niet om gaat... dat de overheid bijvoorbeeld alles regelt. Het gaat mij eigenlijk vooral om de wettelijke plicht tot transparantie. Ja. En die apps bijvoorbeeld op de iPhone, die zijn er. Alleen op het moment dat niet elk benzinestation mee wil doen... en niet elke uh, benzineleverancier zeg maar, wil opgeven wat hij uh, aan prijs berekent... dan stelt dat niet zoveel voor. En daar Zit mijn bezwaar. Ja, dus ik wil niet een heel ingewikkeld systeem optuigen. Ik wil dat er gewoon een transparantieplicht komt voor de uh, benzinestations. En dat ze daarmee op de een of de andere wijze, dat kunnen ze ook zelf organiseren, gewoon hun prijs bekendmaken. Ja, en dat was ook toegezegd. En mevrouw van der Hoeven, uh, de vorige minister, zou ermee aan de slag gaan. En die is helaas uh, niet ver gekomen. Nee, even naar mevrouw Schaart, want die transparantie waar mevrouw Dijksma voor, voor pleit. Ik kan me voorstellen dat u dat ook wel ziet zitten. Want dat is voor ons als consument natuurlijk heel prettig als wij wel goed kunnen, kunnen, kunnen vergelijken. Absoluut. En uh, de kracht van 16 miljoen consumenten... is ook vele malen groter dan wat 150 parlementsleden in de Kamer uh, kunnen doen. Dus als die, uh, als, als die wens er is, dan, uh, dan moet de consument zich ook kunnen organiseren... en uh, moet dat ook uh, vanzelf goed komen. Maar ten principiale is de rol van de overheid hier... Uh, hier dat is wat ik hier niet juist aan uh, En u aan zegt, vind. de consumenten moeten dat zelf maar regelen. En dat zou de markt ook zelf moeten doen. Ik vind ook de lastenverzwaring voor de ondernemer in dit plan... of voor de kleine pomphouder die dus elke dag zijn prijzen op naar een centrale database moet gaan uh, sturen. Ja, dat, dat vind ik gewoon niet, uh, ja. niet juist gaan. En daarnaast dat punt wat die meneer in de studio ook uh, net zei. Als je zo'n paal gaat uh, neerzetten bij Breda... en je gaat daar de prijzen voor de komende vier stations op zetten... dan ben je ongeveer al in Oost-Groningen. Dus die afstanden zijn, zijn zo anders dan in Frankrijk en in Duitsland. Dus uh, ik vind het wat dat betreft echt een raar plan. Even, even de ja. consument moet dat zelf maar regelen, ja. zegt mevrouw Schaart. Daar ja. zit natuurlijk ook wat in. De consument is mondig genoeg om zelf op internet uit te zoeken... wat, wat de beste prijzen. Is. Absoluut. Die consument is hartstikke mondig, maar die consument loopt soms wel op tegen de markt, marktmacht van grote organisaties. He, je ziet het ook bij bijvoorbeeld de telecombedrijven. Je komt er niet doorheen. Er is weinig uh, ruimte om de consument ook een handje te helpen. En waar het ons om gaat, is dat die bedrijven ook gedwongen worden om de informatie aan de consument te leveren. Dus het gaat niet om een door de overheid ingewikkeld georganiseerd systeem. Het gaat erom dat elke uh, uh, um, ja, automobilist gewoon recht op heeft om te weten wat hij uh, moet betalen. En het gaat ja. om te beginnen vooral om de Rijkswegen. Dus het is niet een systeem dat zeg maar tot in de haarvaten van het land meteen uitgerold moet worden. Ja. En gelukkig, zeg ik er maar bij, staat de VVD hier toch redelijk geïsoleerd. Want zowel het CDA als ook uh, D66 als de Partij van de Arbeid en de SP vinden wel dat die consument recht heeft op die transparantie. Ja. Mevrouw Schuif, u bent uh, als VVD altijd erg van de marktwerking en ook van de transparantie van de marktwerking. Uh -huh. uh, we horen nu ook van mevrouw Dijks, maar dat dat niet altijd even helder is voor de consument, die transparantie. En dat is natuurlijk ook zo. Benzineprijzen stijgen of dalen, maar als consument merk je dat dan niet meteen. Je hebt weinig inzicht als consument. Nou, ja, maar daar zijn die nieuwe media dus ook zo geschikt voor. En, uh, en consumentenorganisaties dit uh, wellicht kunnen oppakken. Je kan al via navigatiesysteem, via verschillende apps, kun je gewoon opzoeken. Er zijn al een paar ondernemers die zich in deze markten. Uh, ja, hebben Ja, maar ingevochten. niet allemaal. Dat is precies het en, uh, punt. Uh, ja, maar goed, het, het gaat erom, welk probleem lossen we nou uh, precies uh, op? En en als je die prijzen zou willen, zou willen weten, dan kun je die opzoeken. En, uh, en dat, dat gaat prima. Er is geen rol voor de overheid nu nee, op. Mijn pro probleem hiermee is niet zozeer dat ik vind dat die apps niet voldoen. Het punt is dat niet alle mensen die zeg maar, hun geld verdienen in de benzinebranche... bereid zijn om daaraan mee te doen. Die zijn niet bereid om hun prijs kenbaar te maken. En dat is wel een taak van de overheid. Je kan natuurlijk gewoon dit soort uh, uh, marktpartijen wel verplichten... om in ieder geval kenbaar te maken aan de consument hoeveel je moet betalen. En dat is en maar dat hoe dan? Dat en dat is dan? Dat dat is dan? Wie dan? gaat dat dan handhaven? Even, Wie gaat even, toezien? even afrondend, uh, gaat u morgen, mevrouw Dijsma, daar ook nog een motie voor indienen? Want als u zegt dat er een meerderheid is in de Kamer die het die dat wil, dan kan ik me voorstellen dat u dat gaat doen. Ja, en ik vind het persoonlijk ook heel erg jammer... dat we zes jaar na dato opnieuw een motie zouden moeten indienen. Want het had natuurlijk al lang geregeld kunnen zijn. En destijds met steun van de VVD. En ik moet helaas constateren, nu zonder... maar wel met steun van bijvoorbeeld ook de ANWB. Dus ik neem aan dat ook de consumentenorganisaties... die zich hiervoor uitgesproken hebben... wat dat betreft, uh, uh, ons zullen steunen. Oké, okay, hartelijk dank. Na het nieuwsoverzicht van half drie praten we verder... met buitenlandcommentator Jan van Bentem. Uh, met de Tweede Kamerleden Afke Schaart en Sharon Dijksma... met acteur Filip Boluit en met historicus Fik Meijer. Maar eerst. Ranking the News. Dit is het nieuws van de dag. Drie. We kwamen er opeens achter dat we niet konden inloggen. Toen kwamen we erachter dat er een landelijke storing was. Twee. In de Verenigde Staten is een oorlogsmisdadiger overleden... die door Servië werd gezocht. Ranking the News. Nu op nummer 1. Het Tagrierplein in Cairo, honderdduizenden demonstranten hebben zich daar verzameld. Stem ook op het nieuws van de dag. Ga naar radio1.nl. Vanavond de uitslag van Ranking de Nieuws van vandaag. En nu al het nieuws van half drie, gelezen door Onno Duivenne de Wit. Radio 1, het NOS-journaal met nieuwe ontwikkelingen in het Midden-Oosten. Koning Abdullah van Jordanië heeft zijn premier ontslagen... en een vervanger aangesteld. Hij komt daarmee tegemoet aan de duizenden Jordaniërs... die vorige week de straat op gingen om hervormingen te eisen. De koning heeft de nieuwe regering opgedragen... ook meteen haast te maken met die hervormingen. Intussen werkt de anti-Mubarak-demonstratie op en rond het Tahirplein in Cairo... toe naar een climax. Er staan nu honderdduizenden mensen. Oppositieleider El Baradei heeft Mubarak een ultimatum gesteld. Uiterlijk vrijdag moet hij opstappen. Het OM heeft TBS met dwangverpleging geëist... tegen de man die eind 2008, begin 2009, Lelystad onveilig maakte. Jack de Prikker, zoals hij wordt genoemd... stak zonder enige aanleiding vier mensen neer, van wie één dodelijk. Hij hoorde stemmen, zegt hij zelf. Volledig ontoerekeningsvatbaar, zegt het OM. En 43 verwaarloosde runderen, drie kadavers, mes dat over de roosters liep en beschimmeld voer. Dat is wat inspecteurs van de Voedsel- en Warenautoriteit aantroffen bij een boer in Overijssel. Tegen hem is proces voorbaal opgemaakt. Zijn dieren zijn naar andere veehouders gebracht. En dat is nieuws op dit moment. Radio 1, dit is de dag. Met hier aan tafel buitenland commentator Jan van Bentum, Jan, Verrassend, Jordanië. Uh, nee, ja, aan de ene kant wel, uh, als nieuws natuurlijk... maar het was vanmorgen al duidelijk dat de koning dat inderdaad wilde doen... na de protesten. Uh, hij komt ook heel sterk vanuit druk door wat uh, in Jordaanse kranten... als de islamisten wordt genoemd. Uh, die hebben een gesprek gehad en aangedrongen op verandering van regering... Uh, in, en die krijgen dus nu hun zin. En die krijgen hun zin, maar ze hebben erbij gezegd: maar wij erkennen de legitimiteit van het Hashemitische Koningshuis. Oké, okay, dus hij is zelf nog veilig? Hij is zelf nog veilig. En Abdullah is ook niet tegen geprotesteerd. Hij is iemand die uh, ook vorige week al tegen het parlement heeft gezegd: schiet op met hervormingen, okay. jullie zijn te traag. Ja. Dat niet voor de eerste keer. Goed, Jan van Bentem hier dus aan tafel. De Tweede Kamerleden Afke Schaart van de VVD en Sharon Dijksma... van de Partij van de Arbeid, acteur Filip Boluit en historicus Vic Meijer. meediscussiëren kan via Twitter. Gebruik dan in uw tweet de hashtag DIDD En heeft u een vraag of opmerking, laat die dan achter op onze website... ditistedag.nu. Vergeet wat hier vannacht gebeurt. Het is gebeurd, water overspoelt het land... Treuren maakt geen dijken dicht, vult geen zakken zand. We moeten werken, zorgen voor een bestaan. Je hoorde hem al vanuit de studio in Zeeland, acteur Filip Bolleuit. Hij speelt een van de hoofdrollen in 1953, de musical. Vanavond in première gaat. Ja meneer Bolluit, het is toch wel apart. Een, een musical om de ramp die vandaag 58 jaar geleden plaatsvond te herdenken. Heeft ja. u daar nooit enige twijfel bij gehad of u dat wel in een musical vorm moet doen? Ja, zeker. Het is natuurlijk een heel beladen onderwerp. En, uh, mensen denken musical meteen altijd aan iets vrolijks met uh, trappen en, en, dansjes. en dansjes. En dat is nu uh, natuurlijk niet het geval. Zeer, we vertellen een zeer serieus verhaal over een zeer serieuze gebeurtenis. Ja. Het is ook een gebeurtenis waar heel lang niet over gesproken werd... door de mensen ja. in Zeeland, ja. door de mensen die ja. het hadden meegemaakt. Uh, ja. uh, wat voor reacties krijgt u als, als mensen nu horen dat er dan een musical overkomt? Nou ja, we zijn nog niet... We zijn vanavond dus echt de premier in Zeeland. Dus we zijn ontzettend benieuwd naar de, de, de, de reacties van de Zeeuwen. We hebben wel trials gehad in, in de andere gedeeltes van Nederland. En daar waren reacties heel positief. Zeer, zeer enthousiast zelfs. Ja. Maar ik heb ook een aantal Zeeuwen gesproken die heel blij waren... dat het onderwerp eindelijk weer eens behoorlijk aan de orde kwam. Want het is inderdaad vreemd dat zo'n gruwelijke ramp die 836 slachtoffers heeft geëist. Uh, eigenlijk zo weinig leeft meer in Nederland. Ja, en weinig besproken wordt. nu wel dus ja. in de musical en ook vorig jaar in een film. Ja. Even over de musical. Het gaat over een dorp. u bent de burgemeester van dat dorp. Ja. Uh, ja. Vertel eens iets over het verhaal. Ja, het, is, nou ja, het verhaal vertelt een, een, een dorpje in Zeeland. een fictief dorpje. Uh, uh, aan de vooravond van de ramp. Er, is, er komt een, een nieuw gemeentehuis. is er gebouwd en het wordt geopend. Men is al weken bezig met de festiviteiten daarvoor. En ja, er is een feest en ja, dat wordt dus ruw verstoord door die vreselijke ramp. Ja. Waar eigenlijk toch niemand echt goed op voorbereid was. U speelde eerder uh, rollen in echte klassiekers zoals Les Miserables, Midsomernachtsdroom ja. en ook ja. in tv-series als Spangas en andere. Uh, dit is een heel andersoortig, uh, andersoortige rol, ook ja. niet eerder gespeeld. Hoe is dat? Nee. Nou, dat is heel prettig. Want ik heb het gevoel, dat ik, ja, ik ben de eerste die hem speelt. En ik mag dus mijn stempel op die rol drukken. Terwijl als je in bestaande producties, zoals Mamma Mia heb ik ook gedaan... Ja, dan zit je toch een beetje vast aan het concept... dat ooit al bedacht is op een andere plek in Londen in dit geval. Ja, en hier mag u het helemaal zelf invullen. Fik ja. Meijer, jij bent historicus. Dit gaat over geschiedenis, musicals over geschiedenis. Heb je daar uh, ervaringen mee? Ik heb er niet echt ervaringen mee, maar ik kijk je wel naar uit. Alleen denk ik... Het is zo moeilijk om die watersnoodramp uit te beelden in een musical. Komen er ook nog allerlei geluidsfragmenten? Of, of water dat, over het, dat het toneel? Zeker. Nou, ja, kijk, de ramp zelf gaan we niet spelen. Want we gaan geen rampje spelen. We spelen de vooravond en de, de resultaten. De, de, de effecten van de ramp op, op die gemeenschap. Ja. Dus, dus ja, nee, de, de, de, voor de echte watereffecten kun je het theater niet ingaan. Nee, nou, dat het water over het toneel laten rollen, dat wordt toch een beetje dat, lastig. Je hebt heel nou, veel water nodig om de je, ramp te laten rollen. Ja, ja, Zullen we even <laughs> luisteren naar een fragment? Uh, we gaan uh, horen hier Marshall Smit... En Ben Kramer, welke rollen spelen zij? Uh, ben Kramer speelt de, de dijkgraaf. En uh, Marcel Smit speelt een, een, een wachtmeester... die uh, uit uh, andere gedeelte van Nederland komt... en daar in het dorp uh, ja, vragen stelt over de situatie die, die daar aantreft. Oké, okay, we gaan even luisteren. De laatste keer dat hij flink onder water stond, dat was in 1944, toen de moffen de boel hier hadden laten onderlopen. Mijn broer die werkt bij Rijkswaterstaat en hij zegt altijd... Rijkswaterstaat, ook zoiets... Die denken dat ze van hun bureaus het water in Zeeland kunnen beheersen. Kijk, dat kunnen we eens even zelf wel. wij kijken naar de lucht, naar de wind, naar de weesten. En dan weten we precies wat er los is. Ja, ze zeggen niet van niks: God schiep de wereld behalve Zeeland. Dat hebben we zelf gedaan. Nou Meneer Bolluit zou de ja. Zeeuwen dat leuk vinden om zo neergezet te worden, denkt u dat? dat <laughs> ik ben benieuwd vanavond gaan we het merken, ja. Uh, ja? Nee, het is zeker niet zo dat we de schuldig aanwijzen, hoewel dat natuurlijk best mensen zijn geweest. Er was kennis van de toestand toen, er waren mensen, er waren rapporten al voor de ramp dat er dat er een, uh, als er extreme weersomstandigheden zouden komen dat dat het wel eens fout zou kunnen gaan, ja. maar dat verdween onder in laden van mensen in Den Haag en in een andere deel van Nederland en uh, ja, met alle gevolgen. Van die. Ja, en hebben jullie daarover gesproken vooraf van hoe gaan we dat Hoe Gaan we nou de schuldvraag neerzetten, want daar hebben we het altijd over hè, tegenwoordig, ja. over de schuldvraag. Ja, natuurlijk. En, en hoe, hoe karakteriseren we die Zeeuwen dan? Is dat een punt van discussie geweest? Ja, nou ja kijk, de ramp heeft niet alleen in Zeeland plaatsgevonden, ook in Zuid-Holland en West-Brabant zelfs. Maar nee, ja, er, is niet, er zijn niet enkele schuldigen aan te wijzen. Er, er zijn fouten gemaakt. Mensen hadden kennis die ze beter hadden kunnen, kunnen verspreiden en toepassen. Uh, zoals dat nu ook is, uh, onlangs een paar weken geleden is een rapport verschenen waarin het bestaat dat er 100 kilometer Zeeuwse dijken eigenlijk uh, niet, niet in een goede conditie verkeren een uh, gevaarlijk uh, kunnen zijn op het moment dat er weer extreme weersomstandigheden zouden hebben plaats, zouden gaan plaatsvinden. Ja. Dus ja, dan verandert eigenlijk weinig ja. in uh, nee, achteruitgang. Dat is ook wel weer een treurige conclusie. Hoe ja. heeft u zich voorbereid op de rol? Ik heb uh, heel erg veel gelezen uh, over, over wat er precies gebeurd is. is, is, is op internet is ontzettend veel te vinden. Als je het woord, uh, op Google uh, watersnoodrampen in, in, in tikt... dan komt er heel veel informatie met, met, met films... en, en uh, verslagen van mensen die erbij waren... of die familieleden hebben verloren. Dus er is ontzettend veel uh, informatie beschikbaar. Ja, en ja. heeft u ook allerlei dingen gelezen die u nog niet eerder wist. Want u bent ook zelf uh, van dat rampjaar, ja. na de ramp geboren... niet afkomstig ja. uit Zeeland, maar wel nee. contacten in die tijd. ja. W waren er Dank. nieuwe dingen waar u uh, op stuit? Ja, dingen als, als, als de coupures inderdaad en, en de, de toestand van de dijken, dat was voor mij toch best wel een verrassing. En het feit dat er al zoveel eigenlijk bekend was bij dat er echt rapporten waren verschenen, een aantal jaren daarvoor al waarin het stond dat het een gevaarlijke situatie zouden kunnen ontstaan. Dat dat totaal genegeerd is. Ja, dus dat mensen eigenlijk hadden kunnen weten dat dit zou kunnen Ja, ja er kunnen waren gebeuren. mensen die het wisten, ja, precies. Ja. U ja. had uh, wel familie ook in Zeeland in die tijd? In die jeugd, herinnert u zich dat er over gesproken werd? Over nou, dat, dat was dat is juist zo wonderlijk ook. En dat is wat mij ook heel erg. Verbaasde, dat er zo weinig over gesproken is. Ik heb inderdaad familieleden in West-Bramond gehad, in Willemstad... die dus nauw betrokken waren bij die ramp. Ja, dat is wel eens een keer vermeld, maar dat was het dan punt. Zoals men ook bijna niet over de oorlog sprak... sprak men ook niet over de watersnoodramp. En nee. wat daar de reden van is, daar kan ik alleen maar naar gissen. Ja, Fik, heb jij daar gedachten over? Uh, voor sommige mensen is het natuurlijk buitengewoon moeilijk. Ik kan me voorstellen dat als de watersnoodramp aan de orde komt... dat mensen nog steeds... Uh, in huilen en uitbarsten, dat moet natuurlijk ja. ingrijpend zijn geweest... 1800 ja. mensen zijn toen uh, omgekomen. En ik heb ja. ooit het boek gelezen van meneer Slager, meen ik... over de watersnoodramp. Ja. En dan lees je wat voor ellende daar geweest is. En ik kan me voorstellen dat voor die mensen daar... dat dat een trauma is geweest. Ik bedoel, ja. dat kan ik mijn leven nog voorstellen. Ze ja, ja. Ook... Ja, zijn ook in de steek gelaten. De hulp kwam heel langzaam op gang. De radio uh, zond niet meer uit na twaalf uur nachts. Dus voordat het met de rest van Nederland bekend was... wat er in Zeeland en Zuid-Holland aan de hand was... was het al heel erg uh, mis. Kijk, kreeg, tegenwoordig praat iedereen natuurlijk altijd over angstverwerking. Je kunt opbellen, stichting ja. correlatie en noem het allemaal op. Maar toen dat tijd moesten die mensen dat allemaal maar zelf ja. oplossen. Ze kwamen net acht jaar uit de Tweede Wereldoorlog. Nederland was een opbouw, de meeste mensen waren arm. Ja, en toen kwam deze ramp van een ongekende omvang. Ja. ja, en men legde zich ook iets makkelijker neer bij een lot. Men zag het als een lot. Ook ja. meer nog dan men tegenwoordig doet. Nu bij deze musical zijn er ook Zeeuwen bij betrokken... bij de voorbereiding daarvan? Ja, dus we hebben nauw contact gehad met het Waternoodmuseum. En uh, een aantal mensen hebben ons uh, zeer goed geholpen. Die hebben ook het script gelezen en hebben ons geadviseerd... Uh, of er uh, ja, inderdaad foute uh, zaad in script dingen kunnen die, die niet waar zijn. Dus uh, ja, die hebben ons... Uh, ja. Goed bijgestaan. Ja, dus er zitten geen fouten in, in, in wat we vanavond te zien nee, zullen het krijgen. het schijnt allemaal te kloppen. Ja. en dan is het, het vanavond horen. Ja, u zei net al, is het is anders dan andere rollen omdat ik hem als eerste speel... en dat ja. het niet een bestaand stuk is. Is het ook ja. anders vanwege de problematiek waar het over gaat? Zeker ook, zeker. En ja, ja, ja, het, is, het is nieuw, het is nieuwe prachtige muziek. Uh, maar zeker ja, omdat het helemaal nieuw is... en omdat het een onderwerp is wat natuurlijk boerlijk ballade is. Het is niet zomaar een verhaaltje. Nee, beladen in wat voor zin? Nou ja, het gaat over, over iets wat gebeurd is. En waar we nog getuigen van zijn. Uh, uh, slachtoffers heel veel slachtoffers bij zijn gevallen. Ja. Dus daar kan je niet zomaar licht overheen staan. Nee, dus de mensen die het betreft die leven nog, of, of de nabestaanden daarvan. De première is in Middelburg. Ja. Uh, verwacht u demonstranten bij de Schouwburg? Of zal het niet zo ver komen, Nou, denk ik u? denk het niet. Er waren wel wat proteststemmen. Mensen die vonden dat er überhaupt geen muziek gemaakt kan worden over rampen. Ja, dat kun je vinden. Maar ik, ja, over de Titanic is dat ook gedaan. En Miss Igon gaat in feite ook over. Vietnam, dus ja, waarom zou dat niet mogen als je dat maar tegen... En, uh, maar prudent uh, doet, ja. Ja. ja. Even naar de andere mensen aan tafel, afgeschaarten... Sharon Dijksma in Den Haag. Uh, zou jullie daar iets voor voelen, voor een musical... over, uh, over de watersnoodramp en daar ook naar gaan kijken? Zijn er nog dames in Den Haag? Ja, die dus. zijn al die van ze zijn, dames, ze zijn naar het vragen. dat is, is dat ja. nou? Ja. Daar komen we nu achter. En Jan, kan jij even losscheuren van El Jazeera en hier iets over zeggen? <laughs> <laughs> of wil jij liever een musical Cairo, de musical? Nou, dat wordt ook een heel interessant. Ja. Nee, maar wat daar gebeurd is in, in Zeeuws-Vlaanderen... dat is zo dichtbij zo herkenbaar voor Nederlanders. Dat, dat lijkt me inderdaad een onderwerp wat, uh, wat ja. ik wel zou willen zien als ja, musical. Dus jij zou ja, willen Ik denk, als het gewoon prudent gebracht wordt dat het dan alleen maar veel mensen kan trekken... om dat toch nog eens te herinneren aan de jeugd. Het zou het ja. ontzettend aardig vinden dat de jeugd ook eens weet... wat er was dat als zo'n ramp geweest is. Ja. En wat voor impact het leuke dat, op, is dat op duizenden dat dat mensen weet. gehad heeft. Dus Meneer okay. Paul Ja, We hebben heel veel reacties gehad van mensen die tot die, die nu toe de voorstelling hebben gezien. Die nou, zeer onder de indruk, zeker van uh, de pauze van het verhaal, we hebben nou, toch nieuwe dingen te horen gekregen gezien. Ja, dus, wat dus... merkt u dat die jongere generatie dat ook nog niet meer zo goed mee weet? Wat er nee, helemaal, is. ja, precies. Het is, is totaal afwezig, zo'n beetje dat ja. vergeten. En daar heeft men het nooit meer over gehad. Oké, okay, nou, vanavond de première in Middelburg. Da ja. Daarna het land in? Ja, tot en met eind mei. Ja. Oké, okay, dus op veel plaatsen te zien. Ja. Hartelijk dank en heel veel plezier natuurlijk vanavond Graag bij, bij, bij die musical. Dank u wel. U luistert naar Dit is de dag met Thijs van den Brink en Elsbet Grutteke. To you, Lady Na aanleiding van de steun van GroenLinks voor de politiemissie naar Kunduz... Uh, kijken we vandaag naar de geschiedenis van het pacifisme historicus Vik Meijer. Stapt met ons in de tijdmachine. Welkom in de tijdmachine. En naar welk jaar reist de tijdmachine vandaag, Fik? Naar Januari 1957. Bliebl aangekomen. Waarom na dat jaar? Omdat in dat jaar uh, werd de Pacifistisch Socialistische Partij opgericht. En dat was een partij die het begrip pacifisme in één keer in de politiek bracht. Ik had natuurlijk veel verder terug kunnen gaan. We hadden natuurlijk al terug kunnen gaan naar Jezaja. om te zeggen: gij zult ploegs, of, uh, zwaarden omsmeden tot ploegscharen. Uh, uh, ja. we, we hadden ook kunnen teruggegaan naar het Nieuwe Testament. Dat Jezus zegt: tegen mogens doe uw zwaard weg. We hadden allerlei andere zaken kunnen doen. En. Ook natuurlijk uh, Erasmus, die al uitgebreid over uh, het pacifisme heeft gedebatteerd. we hadden terug kunnen gaan naar de 19e eeuw, dat er uh, uh, mensen waren die daarover debatteerden. Naar de 20e eeuw, dat mensen het begrip pacifisme gingen gebruiken. We hadden kunnen gaan naar Gandhi, die het gebruik pacifisme natuurlijk ja. uh, gebruikte. Dat heb je allemaal niet gedaan. Je hebt gekozen <laughs> in heb gekozen 1957. voor de PSP. Omdat de PSP is een van de pijlers die in 1990 opging in de uh, GroenLinks. Samen met de CPN en met de Evangelische Partij... werd dat uh, GroenLinks. En daar stond aanvankelijk ook nog duidelijk in... dat pacifisme dat moest ook worden uitgedragen. En dan krijg je natuurlijk het probleem... dat je kan idealistisch nog zo prachtig zijn... maar de politieke werkelijkheid is vaak veel weerbarstiger. Ja, want wat is pacifisme? Wat zou je ja, definitie is, zijn? Kijk, pacifisme betekent letterlijk het maken van vrede. Pax. Pax. Het maken van vrede. Maar als je nu gaat... naar de adelborsten in Den Helder... dan staat daar boven die academie de woorden... civis pacem parabellum. Dat zijn als u vrede toch? wilt, bereidt u te strijden. Dat vrede kan alleen... met geweld worden afgedwongen. Ja. Nou, dat is natuurlijk het grote probleem. En daar werd natuurlijk GroenLinks... ook in 1992 ook mee geconfronteerd. Toen natuurlijk daar de Srebrenica-affaire uh, kwam... En mensen, soldaten met hele lichte bewapeningen werden gestuurd. En dat er toen ook mensen, voormalige pacifisten... voor de keuze werden gesteld. Of nog steeds pacifist, in hun hart. Wat moet ik daar nou mee doen? En uiteindelijk heeft GroenLinks toen ook voor die missie gestemd. En we weten ook hoe dat is afgelopen. Namelijk, en, zijn ze die missie blijven steunen? Was, zijn ze die missie blijven nou, later steunen? Later hebben, uh, hebben ze hun steun eigenlijk teruggetrokken. Maar ja, het leed was eigenlijk al geschiet. En nu krijg je de beroemde Kunduz-missie die aangekondigd is als een vredesmissie. Een vredesmissie. Maar ja, wat gaat er gebeuren? Als die politieagenten niet alleen civiele taken te doen krijgen... maar ook militaire zaken krijgen, ja, wat staat er dan te wachten? En wat is dan de houding van de GroenLinks-fractie? Ja. Gaat men daar dan alsnog mee akkoord? Of dreigen we zich dan terug te trekken? Daar komen we zo nog wel even terug. Even nog, die PSP, is die groot geweest in ons land? Had hij veel draagvlak? Nee, de, PSV heeft, de PSP heeft niet meer dan vier, drie of vier zetels in het parlement gekregen. Maar wat natuurlijk ook het probleem is... naast die PSP bleven er heel veel pacifistische groepen. Ik citeerde even, even elkaar. He, de Vereniging van Dienstweigeraars, Onkruid, Pax Christi, het IKV. Want PSP usurpeerde dat begrip. Dat wil zeggen, ze namen dat begrip uh, tot zich... alsof zij bijna de enige waren die het deden. De, de, de, de, de. Maar ook in andere politieke partijen christenen, zowel als socialisten, als mensen die vanuit humanistisch standpunt dat verdedigden, die kwamen ook allemaal tot uh, pacifistische ja. gedachten. Zullen we nog even gaan luisteren naar een echt PSP-geluid? Troonrede, meneer Van der Spek, uw eerste indruk. Nou, een, uh, een stuk waar niks in staat, hè? geen enkele werkelijk uh, duidelijke visie of vernieuwingsgedachte, gewoon doorsukkelen, daar komt het zo'n beetje op neer. Ondanks alle matigingsverhalen, Defensie blijft he, 3% reële groeinorm houden. Ook in de komende jaren van dit kabinet. Ja, en dat vindt u absoluut te veel? Nou ja, dat is duidelijk, want ik wil helemaal niks zelfs. Maar ik vind het inderdaad... Helemaal niks, meent u dat nee, nou? Nee, ik vind inderdaad dat Defensie wel erg weg moet vinden. Een levensgevaarlijke zaak die bovendien verkeerde dingen verdedigt. Leven de koningin! Hoera! Ja, PSP-voorman Fred van der Spek. Ja, was dat Fred van de Spek. Dat was een van de echte mensen die dus niets van militair geweld willen hebben... En die dus puur uh, ja, defensie eigenlijk helemaal weg wilde hebben. En toch heeft hij in Nederland nooit meer dan drie of vier zetels gekregen. Met andere woorden, het leefde wel het begrip. Maar niet om dat te combineren met de pacifistische socialistische partij. Was het eigenlijk een one issue partij? Niet helemaal. Het was natuurlijk ook uh, sterk socialistisch georiënteerd. Het gelijkheidsbeginsel, het kapitalisme moest natuurlijk uh, weg... En dat werd uh, met elkaar vaak gecombineerd. En dat vind ik vaak ten opzichte van andere pacifisten niet geheel eerlijk. Omdat er in het IKV, uh, het interkerkelijk Vredesberaad... en in pacifistische beweging ook heel veel mensen waren voor het pacifisme... en die niet zo ver wilden gaan. Alleen zij namen dat begrip tot zich in de politiek. En toen GroenLinks kwam, hebben ze dat aanvankelijk overgenomen. Maar niet meer in die dominante mate nee. als... De pacifistische socialistische partij dat had. Mevrouw Dijksma, uh, u bent van de Partij van de Arbeid. U was ja. niet weg, want uh, dat leek net even zo. Maar u was nog gewoon een Alleen De schuif stond dicht. Dus ja, excuus dat wij riepen: ze zijn, zijn aan het werk gegaan. Uh, heeft de Partij van de Arbeid ook zo'n pacifistische stroming in zich? Uh, nou, ik denk dat wij in onze roots ook wel uh, passivisten uh, hebben gehad. Hè? De mensen met het gebroken geweertje waren natuurlijk ook in het verleden in de geledingen van de PvdA te vinden. Maar we hebben in de jaren zeventig en ver daarna veel discussies gehad over de legitimiteit van het inzet van geweld. En ik denk dat mensen als Max van den Stoel en Jan Pronk ook in het denken van de Partij van de Arbeid daar veel gedaan hebben. Uh, bijvoorbeeld uh, met nota's, Jan Pronk in dit geval als een wereld ingeschild die ook uh, toen het ging om bijvoorbeeld Rwanda en andere groot onrecht... Uh, ons heeft duidelijk gemaakt dat uh, ja, zonder inzet van het leger... Uh, je ook soms helemaal niets kan nee, doen voor mensen. Want uw stem vorige week tegen de Kunduz-missie is niet door passivisme ingegeven? Nee, dat is uh, in mijn ogen een reële afweging geweest... die uh, eigenlijk te maken heeft met datgene wat net ook werd gezegd. Waar uh, stuur je mensen naartoe en wat kan hun bijdrage zijn? En in onze opzicht is in deze missie, zeg maar, wat een, gewoon toch een militaire missie is... Uh, um, ja, het is geen uh, bijdrage voor het Afghaanse volk... Um, op de manier waarop dat zou moeten. Wij geloven eigenlijk niet in de strategie die de NAVO nu nee. uh, hanteert. Nee. En want... we hebben dus nee gezegd. Ja, want Fik, kan je zeggen dat GroenLinks zijn wortels loslaat met deze stap? Ja, de pacifistische wortels? Dat betwijfel ik. Ja. Want aan de ene kant, het is natuurlijk een civiele vredesmissie. Dat staat in het uitgangspunt. Dus ik vind uh, dat GroenLinks... Het heel goed heeft afgewogen. En aan de ene kant zeggen: ja, wij doen dat. Ik vind dat de Partij van de Arbeid te snel in de, uh, de hakken in het zand heeft gezet. en niet gedacht had dat andere partijen mee zouden gaan met de regering... die de ja, ene concessie na de andere... maar dat is toch niet nou helemaal andere... waar? Want, want weet u, wij hebben natuurlijk destijds al moeten afwegen... toen GroenLinks en D66 die motie indienden... die halverwege vroeg om vorig deze missie, halverwege ja. vorig jaar... of wij daarvoor zouden stemmen. En dat hebben wij toen bewust niet gedaan. Dat hebben we toen ook uitgebreid afgewogen. Omdat wij eh, toen al zeiden dat ze eigenlijk te veel open lieten... dat dat potentieel toch een militaire missie wordt. En u zei net zelf dat die Afghaanse agenten... natuurlijk in een oorlogssituatie zitten en dat er gevochten wordt. De Afghaanse minister van Binnenlandse Zaken... heeft dat eigenlijk vorige week ook helder gebracht. Laatste woord voor Fik. Ja, ik, ik ben het daar niet mee eens. Maar ik, ik begrijp wel het standpunt van mevrouw Dijks, maar dat deze missie, wat hij kan uitrichten, dat is, nog maar uit, dat is nog bijzonder de vraag. En ik denk dat GroenLinks op een zeker moment... als ze dus dat civiele karakter niet meer zien zitten... ook de stekker eruit kunnen trekken. En dan krijg je volgens mij de echte eerlijke discussie. We gaan van het pacifisme naar de poëzie. Naar de dichter bij de dag, Daniel Die. Goedemiddag, Daniel. Goedemiddag. We gaan graag luisteren naar jouw gedicht. Oké. Okay. We kunnen niet meer inschikken. Een gedicht vanaf het balkon van de wereld. Een farao nam destijds zijn rijkdommen mee in de grafdombe. Een in onbruik geraakt ritueel. Maar wat zouden wij meenemen? Het zand uit de Sahara... Het water van een fata morgana nabij de Nijl. Een miljoenenmars, zo massaal mogelijk, pacifistisch en zonder plunderaars. De kunst van het bewonderen, de bezorgdheid om geweld. De prijs van een kameel, de kosten van benzine. Half gratis, special price for you, kijken, kijken, niet kopen. De machteloosheid van rampen, een nieuwe musical genaamd Dit is de Dag. Dat er altijd iets gebeurt... En dat er meer te gebeuren staat. De farao is dood, die wordt de nieuwe. Het is tijd voor actie. We zingen het uit, walk like an Egyptian. Want het is niet van belang wat we meenemen. Belangrijker is wat we achterlaten, wat we doorgeven. Dank je wel, Daniel D. Jouw gedicht is later terug te lezen op de website www.ditsdedag.nu. We naderen de klok van drie uur daarna. Na die klok hebben we aandacht voor de situatie aan de grens van Turkije en Griekenland. Waar zich vorig jaar grote problemen voordeden. Voor nu een hartelijk woord van dank aan onze gasten. Jan van Bentem, fijn dat je er was en dat je het nieuws voor ons bijhield. Afgeschaart en Sharon Dijks, Maar gauw gaan stemmen zou ik zeggen. Gaan we doen. Filip Boluit in uh, Zeeland, uh, veel plezier vanavond. En historicus Fikmeijer, hartelijk dank. Nu tijd voor het nieuws van drie uur.